Normaal gesproken voldoen zij juist het meest aan de criteria. Verder blijkt dat vooral in vakantietijd het aantal spoedmeldingen bij de levenseinde kliniek groot is. Vaak is de eigen huisarts dan op vakantie en kan of wil de vervanger geen besluit nemen. Op de snelwegen rond de Franse stad Lyon staat het verkeer nog muurvast door acties van boze boeren. Volgens de leider van de grootste agrarische vakbond in Frankrijk zouden leden vanmiddag de blokkades opheffen, maar daar is nog niet veel van te merken. Op sommige plekken zijn de actievoerders wel al weg, maar is de politie nog bezig met het opruimen van obstakels. De Franse boeren eisen een eerlijkere prijs voor hun producten en financiële steun voor boeren die in de problemen zitten. Nederland stuurt vluchtelingen uit Jemen zeker een half jaar lang niet terug. Dat schrijft staatssecretaris Dijkhoff in een brief aan de Tweede Kamer. De Jemenieten krijgen ook opvang in Nederland. In Jemen woedt een bloedige strijd. Rebellerende Houthis vechten tegen het regeringsleger... dat gesteund wordt door een internationale coalitie. Astronomen hebben de meest aardeachtige planeet tot nu toe ontdekt...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 Dat was er, Suus de Groot. Of beter gezegd, uh, Sue de Night. En uh, ja, van harte gefeliciteerd, Suus. Uh, want uh, je bent vandaag jarig zes minuten over acht Welkom bij deze uh, ja, uitzending over uh, alternatieve FM. Met vandaag weer een gast. Jawel, hij is weer terug van weg geweest. Uh, Dylan Zondervan van uh, Low End Sound System. Uh, die gaat uh, straks een, uh, een set uh, doen uh, met, uh, met natuurlijk... Uh, zijn uh, muziek die hij ook heeft laten horen tijdens de Roep Akda-woord, want daar kennen we me van. Hij heeft uh, zelfs ook de finale gehad met uh, een deel van de band, want uh, ja, uh, ook een deel van de band is aanwezig. Straks uh, komt Dax erbij. Tenminste, uh, als de wekker een beetje gezet is. Ik heb me laten vertellen dat er iets uh, <laughs> vervelends is gebeurd. Dus, uh, maar goed, ik uh, ga dat straks eens even, even. Ja, ik ga het straks allemaal even navragen, want dat is altijd wel, uh, wel heel erg leuk. Uh, en natuurlijk uh, hebben we ook uh, muziek, want het is wel de dag van de verjaardagen. Want ook het uh, liefje van Isaac Bullock is ook jarig. Uh, Marielle, als je ziet te luisteren, uh, heel fijn, maar uh, van harte. En uh, aangezien je toch uh, een enorme fan uh, bent uh, van, uh, van je goede vriend, uh, van je vriendje. Denk ik, nou, laten we dan toch ook maar iets uh, van Isaac uh, er even tussendoor. Uh, Jezus, hier is Diva. through my eyes. Kijken, want die moeten we nog door, Want hij stond nog een beetje op doorstart. En dan krijg je dus dat hij heel erg fijn door gaat trekken. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Twee nummers achter elkaar uh, hoorde je. Uh, dat waren Dancing Monkey van, uh, van Project Bongo. En doordat hij doorgestart is, ben ik even gaal kwijt. Wat was ook alweer het eerste nummer? Ah, Isaac Bullock. Dat weet ik ook alweer. Want uh, dat staat hier nog ergens in, uh, in het systeem vermeld. Uh, en waarom uh, dat? Nou, dat heeft uh, te maken met zijn meisje... die ook uh, vandaag jarig is uh, geworden. En dan krijg je dus uh, het uh, verhaal... dat er dus uh, in vijf minuten tijd... of zeg ik tien minuten tijd... gewoon uh, twee uh, nummers zijn gedraaid... van mensen die jarig zijn... of ...mensen die te maken hebben met een verjaardag. Dus uh, zo, zo doen we dat dan eventjes... Uh, ...om wat, misschien wat meer mensen... ...even aan deze radio uh, gekluisterd uh, te krijgen. Goed, uh, dan is de kop er een, een klein beetje vanaf... Uh, wat, uh, ...wat dat er gaat. Uh, ik weet niet of... Uh, of, of we al uh, kunnen. En anders uh, ga ik uh, nu dat nog even niet doen. Want dan, uh, dan wachten we nog heel eventjes. Kijk uh, jou even aan Marcus. Gaat het uh, lukken? Of uh, ga, gaan we nog eventjes... Uh... Ja, we gaan nog wel even één nummer draaien. Dat lijkt me wel een beetje, be beetje uh, verstandig. Want anders dan, uh, wordt het echt één uh, grote spitsuur. Uh, dus doen we dat niet. Ik, uh, ik heb hier wel iets. Ik heb wel iets. Wacht even. Uh, dat is ook uh, weer een beetje elektro. En dat, uh, dat kan wel. Uh, Wilfie en Nomar, die komen straks nog een keer uh, langs. Daar hoorde je net het uh, begin van. Uh, maar dit is uh, een beetje oldschool uh, electro Gemaakt door Stephanie June en X. En uh, Het nummer dat heet The Circle with B. Was hem helemaal. De circle with me van Stephanie June. En X bracht de tijd op. Nou, tien minuten voor half tien. Nee, acht. Negen. Jongen, jongen, jongen. Ik ben echt de draad van, van, de, van de tijd ook kwijt. Tien voor half negen is het inmiddels geworden. We zouden eigenlijk al even om kwart over acht zijn begonnen. Maar dat is nog niet helemaal gelukt omdat we nog iets van een cameraatje moesten hebben. Dus dat is inmiddels wel geregeld. Uh, het uh, doet mij een groot genoegen dat uh, Dylan weer uh, terug is. Van weg geweest. Hé. Hey. Dylan. Hoi. Dat uh, was de laatste keer. Was het gewoon even leuk uh, plaatjes draaien. In ieder ja. geval. Hè? Een, beetje beetje, een beetje mixen. Een beetje, ja. beetje DJ. -en. Is dat nou eigenlijk uh, van oorsprong wat, uh, wat je doet? Waar je mee begonnen bent. Ja, precies. Waar je mee begonnen bent. En dat heb je verder uitgebouwd tot uh, wat het nu is eigenlijk. Ja. ja. Er kwamen wel even wat namen voorbij. Charlene, hoorde ik. Ja. ja. Wat heb jij met Charlene? Uh, nou, dat gaat weer terug naar mijn school. Ja. Uh, de school is zeg maar, opgericht door de, de manager van Docs Records, de, mm -hmm. de baas. Ja. De baas van Docs de Records? De baas van Docs, Docs Docs, Records. Ja. Ja. En uh, Charlene, dat is een artiest van Docs Records. En wij worden wel eens gevraagd door Bart... of wij een remix willen maken voor een artiest van hem. Ja. En daar wordt dan de beste remix uitgekozen. En die wordt dan op uh, iTunes of Spotify, weet ik veel wat, gezet. Ja. En ik mocht dat ook doen. Dus ik heb een remix gemaakt van haar. Ja. Niet geworden helaas, maar ja, toch leuk. Om te ah, oké, oké. Okay, okay. Maar uh, dan, dan ben je in ieder geval, uh, dus de van Roy... Deze Dylan zonder van de zit op de radar. Als ik uh, wat weet dat de uh, rol er iets mee te maken heeft met uh, dat, wat, uh, wat we net hebben uh, uh, besproken. Dus <laughs> we gaan gewoon nog even verder. Huh? Uh, nee, is een flauwe gekulgijntje wat ik eventjes uh, even gewoon op de radio even uh, gewoon doe. Een beetje tussen de neus en lippen door. Uh, maar dat is dat, dat is Ehm Doe jij dus ook, verwerk jij dus ook die bestaande muziek dan ook in jouw eigen, uh, in jouw eigen werk, of niet? Nee, dit nee? is wel van... Als of afgeleide een... vorm? Nee, het is meer echt een remix dat, dat ik dan echt gewoon bestaande dingen van het originele nummer gebruik. En ja. bij eigen nummers maak ik alles zelf. Oké, okay, okay. meer... en dat gaan we vanavond ook, ook uh, horen. Gaan we vanavond ook horen. Ja. Uh, ik zei al <laughs> gekscherend, uh, je krijgt straks ook nog de hulp uh, van, uh, van DAX. Hoeveel uh, nummers uh, gaat zij doen? Twee. Eentje. Eentje. Oké, okay. dus dat uh, gaan we na negenen gaan we dat doen. Ja. Want uh, dan hebben we in ieder geval dat, uh, dat zij er ook uh, bij is. Uh, het heeft iets uh, met, uh, met wekkers uh, te maken, dus uh, laten we daar niet het altijd over uitweiden <laughs> maar als je ergens uh, in Schiphol uh, wakker wordt uh, of ja. uh, eruit uh, moet, en uh, dat had hier Leiden moeten gebeuren, hè? Ja, dan gaat het natuurlijk even niet helemaal goed uh, het afslagje Heemstede houdt wel gemist <laughs> ja, denk ik, ja uh, goed, uh, we gaan even nou nu uh, naar je luisteren, naar wat, uh, welke nummers uh, je, je, je, je hebt gemaakt, dus dat zijn de eerste twee welke twee zijn het? Um, ik doe de remix. Jij doet de remix? De remix waar begin ik mee? En uh, Escape from Reality met Maaike. Okay. Die ik in de finale ja, heb. Oh, ja, ja, maar een van de twee maken. Wat Maaike de Wit in uh, nog eentje? Eh? Uh, dus. Je nou ja, goed. Dit. Het waren, het waren, het waren twee, makers. Ja, twee makers. Maar een van die twee makers die had ook nog meegedaan aan, ja. uh, aan de serie zelf. Dat, cool. is, dat is die Mike de Wit uh, geweest. Ja, en die, die andere, andere. En dat is de andere Mike. Oké, okay, nou laten we, laten we horen wat. wat uh, twee nummers, ja, twee nummers. Gaan, uh, gaan we nu uh, beluisteren van uh, The Low Edit Sound System. You think of, like I think of, and that is never going to. denk ik. Ja. Yeah. En dan uh, zeggen wij altijd met een geweldig gemeente applaus. applaus. <laughs> Want, uh, ja. Uh, want normaal gesproken is het uh, zo staan de microfoons uh, wel eens open bij echte singer-songwriters, maar dat is uh, bij deze dus niet het uh, geval dus moeten we het even anders oplossen maar het was wel weer uh, heel erg leuk dit verhaal. Ja, moet je creatief zijn ja, he? ja, heel wat, wat anders dan, dan singer we dan ook, uh, in studio <laughs> ja, dat losten we dan ook creatief op uh, dit was het uh, eerste setje van twee uh, ja. twee nummers uh, deze tweede, wie, dat was niet Maaike. Maaike, ja. Maaike? Dat was de Mike. dat was de de Oké, en uh, Maaike Mike van der Weijden Dank je. Oké, okay, nou helemaal, helemaal goed. Is zij uh, is ook blij. Dus uh, dat, dat, dat hebben we dan uh, mooi meegenomen. Het uh, eerste plaatje van, uh, van Dylan hier aan het werk... Uh, heb ik alweer even op mijn Facebook gezet. Dus uh, het is, ja, zo snel gaat dat allemaal weer. Dus... Uh, uh, zo kun je zien wat hij allemaal een beetje bij zich heeft. En uh, binnenkort zullen we ook nog wel. Nou, op de webcam is het ook nog te zien. Wat, uh, want er hangen drieën twee. Nou, je staat luid en duidelijk op de webcam. Als je kijkt op uh, www.zfm-live.nl. Ja, dus als je daar even naar zit te kijken, www.zfm-live.nl, dan zie je dus daarachter een man staan. En uh, die man, die man die draait dus gewoon eigen werk. Duidelijk. Ik heb het eventjes, uh, <laughs> de luidend duidelijk eventjes uh, gewoon uh, gezet. Goed, uh, dat, de, de kop is eraf. Uh, we gaan zo direct nog twee nummers uh, laten horen. Dus uh, gaat het gaat helemaal goed komen. En natuurlijk gaan we uh, ergens in tweede uur nog even een beetje in de gedachtegang uh, van Dylan van zelf eventjes uh, peuteren. Maar goed, oh, of, we daar, uh, of we daar <laughs> nog uh, uit gaan komen, dat is 2. Um, goed. goed, het was even voor uh, dit moment. Natuurlijk hebben we ook nog uh, muziek uh, klaarslaan. Hier zijn ze dus, wil en Omar, ik zei het al, uh, je had ze net al uh, kunnen horen Maar we doen het terug. gewoon nog een keer En dat, is, uh, dat nummer dat heet Everybody I was born in a country where People play it safe They say, don't stick your head out Don't stick your head out But I bet I'm not the only one Who's got something to say So let's stick our heads out Better stick our heads out, 'cause we got nothing to lose. Yet so much to give, yeah. Everybody. Zijn jongen, the drum of die camera ook nog een beetje enigszins gestabiliseerd is. We kregen we ook net de instructie van... Uh dat we het een beetje moeten ontzien. Want we hebben dat eens een keer gehad. En die opname, de geluidsopname dan wel te verstaan. Die heeft gewoon Serie requesten gehaald van 3FM. Dus wat dat gaat alleen maar oké. Okay, oh, ik... De video heeft ook de website gehaald hoor. Ook dat ja. ja, oh, ja. Video bedoel ik. Ja, ja ook dat. De, de video sowieso. Um, heb jij eigenlijk ook nog iets aan series requesten gedaan? Ben jij ook nog met de pet rond geweest in die dagen of niet? Nou, ik heb gewoon geld gedoneerd. Oh ja, gewoon gedoneerd. Dus ja, ik, ik ben ook naar het glazen huis geweest. Ja. Uh, met mijn Mouse masker, verrassing. <laughs> <laughs> Om bij ja. Domine, want Domine is Debt Mouse fan. Death mouse, -fan. Dus Death en, mouse fan. En uh, heeft hij je gezien? Of, uh? Uh, domi uh, domine hebben we gezien, ja. Uh, dus de missie was wel in de die zin dan geslaagd. Dat hè? wel, ja. ja. En, en zou je geld gegeven daar? Dus dat, door, uh, door, de, door de beurs ook, Door oh, de beurs ook. Ja, dat dacht ik al. Uh, want uh, je moet wel van het kaliber Julius of uh, uh, Sood zijn om uh, dan uh, binnen te kunnen komen. Dus, uh, ja, het, nou, uh. het, is, het is op zich nog bijna gelukt ook. Want ja. het, uh, uh, ik had toen aan Domin gewoon in een spontane bijgevraagd. Yo, zou ik anders een, een random DJ-setje doen? Nou, niet random, maar gewoon een ja. DJ-setje doen in het ja. glazen Huis. Ja. En hij heeft het serieus gewoon echt aan de productie gevraagd. Maar ja, omdat het natuurlijk niet. Ik ben geen bekende artiest nog. Dus ja. <laughs> dus een zeg, dus moet je even luisteren daar bij 3FM. Ja. Het, het, het, het, het, dit, dit is echt serieuze shit wat, wat Dylan aan het doen is. Dus ik zou zeggen, ja, ik ga even gewoon een, een lans breken. Dus dat heb ik nu bij deze gedaan. Gelijk uh, <laughs> moet je bed even yes. afzitten en even een beetje wapperen natuurlijk, want ja. ja, dat, dat, dat overkomt ze niet te gaan. Uh, het is tien over half negen, we gaan naar het tweede setje toe. Uh, welke twee nummers uh, ga je ons uh, mee uh, verblijden? Uh, het eerste nummer heet Sophie Ja. en het andere nummer heet Jeske met een streepje de E en de J. Ja. En die twee. Oké. Okay. Ik ga straks even vragen of je nog iets uh, met, dames, uh, met, de, met damesnamen hebt. Ja, dat, dat, is een, dat lijkt me dan een leuke vraag. Maar goed, ga eerst maar, uh, ga eerst nou maar even dat, die twee nummers uh, laten horen. Dat lijkt me, uh, lijkt me meer verstandig. Oké. Okay. Het uh, weg hebben van, uh, van deze laatste klanken uh, was uh, dat het, uh, het tweede stukje van twee. Dankjewel, uh, Dylan, uh, voor zover. <coughs> want uh, ik vind het, uh, vind het wel grappig. Want ik ben even op zoek gegaan naar uh, even waar ik het nou mee kan vergelijken. Want ik heb nog iets uh, wat ik nog uh, tot aan het nieuws van 9 uur uh, kan uh, draaien. En dat is uh, zeker uh, ook wel wat aansluit op wat jij gedaan hebt ben benieuwd. Ben je benieuwd? Ja. Nou, zullen we dat dan meteen even doen? Moet ik wel even de instelling even, want anders krijg ik weer ruzie met, uh, met Marcus. Die zegt altijd van je moet wel een hoog mogelijke kwaliteit uh, van de YouTube uh, afplukken. Wel eens gehoord van Patrick Cowley. Nee, nee. 1982. Mind Warp. Hier is, uh, hier is uh, de grootmeester uh, Toen zelf. Toen was hij nog niet geboren. Joh. Nee, Maar goed, Maar uh, moet je maar horen. Dat er, zit, uh, er zit wel degelijk iets ja. van herkenning uh, zit erin. Uh. Goed. Het is van zijn laatste album wat hij ooit uh, gemaakt heeft. Want de man is niet meer onder ons. Dus... Ja. Ja, en toen had ik nog even een paar seconden over. Maar dit is dus natuurlijk de man waar het om gaat, Patrick Cowley. En dan ga ik hem even vakkundig de nek omdraaien, want hij staat op autoplay. We gaan op naar het nieuws van 9 uur. En daarna spreken we je weer zo aan de andere kant. Het, het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...